Mariette Krol met het NOS-journaal. Bij een uitbraak van het coronavirus in een verpleeghuis in Maasluis heeft het ventilatiesysteem waarschijnlijk geen rol gespeeld. Dat concludeert de GGD Rotterdam-Rijnmond. Vorige week berichten verschillende media dat het virus zou zijn gevonden op een filter van de airco. De GGD zegt nu dat het maar weinig virusdeeltjes waren die bovendien erg klein waren. Waarschijnlijk is de besmetting ontstaan bij een bewoner of medewerker van het verpleeghuis en te laat ontdekt. 17 bewoners en 18 medewerkers raakten besmet. Het kabinet is bezorgd over de situatie in Wit-Rusland na de presidentsverkiezingen van zondag en het harde politieoptreden tegen vreedzame demonstranten. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. Hij roept de Wit-Russische autoriteiten op om iedereen die tijdens de demonstraties is gearresteerd onmiddellijk vrij te laten. Regeringspartijen CDA, D66 en de ChristenUnie hebben de minister gevraagd om de verkiezingen in Wit-Rusland niet te erkennen. Binnen de Democratische Partij in de Verenigde Staten is enthousiast gereageerd op de keuze voor Kamala Harris... als running mate voor presidentskandidaat Joe Biden uitstekend en ze is meer dan voorbereid, wordt er getwitterd. Biden maakte de afgelopen avond bekend... dat hij de 55-jarige zwarte senator uit Californië heeft gekozen... als zijn kandidaat vicepresident. Ze deed zelf ook een gooi naar de democratische nominatie... voor het presidentschap, maar trok zich al vrij snel terug. En Nederland stelt vanaf donderdag weer een inreisverbod in... voor reizigers uit Marokko. Op basis van een nieuwe risico-inschatting... De EU schrapte Marokko vorige week al van de lijst met veilige landen, omdat de verspreiding van het coronavirus er hoger ligt dan gemiddeld in de EU. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, zware onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen. Vannacht overal opklaringen en 21 graden. De komende dag weer tropisch warm, 30 tot 36 graden, met later op de dag weer kans op enkele stevige onweersbuien.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 I just wanna tell